9 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Minister Hille van Defensie verwijt partijen in de Tweede Kamer dat ze de verkoop van Leopard tanks aan Indonesië te vroeg hebben geblokkeerd. In november vorig jaar werd de motie van GroenLinks aangenomen. voordat er goed naar de argumenten van het kabinet was geluisterd, zei Hille in het Radio 1-journaal. In feite werd de deur dichtgegooid voordat er was onderhandeld, zei hij. Eerst leek dit geen probleem, omdat het kabinet van CDA en VVD... toen nog op de steun van de PVV kon rekenen. Na het mislukken van de onderhandelingen in het katshuis viel die steun weg... en had het kabinet plotseling geen meerderheid meer in de Kamer. Gisteren werd bekend dat de verkoop van 80 Nederlandse leopardtanks... aan Indonesië niet doorgaat. Indonesië heeft gekozen voor Duitse tanks. De topman van Barclays, Bob Diamond, stapt op. Het ontslag volgt een dag na het vertrek van de voorzitter... van de Raad van Commissarissen, Marcus Aegius. Aegius zal nog wel meewerken aan het zoeken naar een nieuwe topman. In de Londense City, het hart van de financiële industrie... werd aangenomen dat het vertrek gisteren van Aegius mede was bedoeld... om Diamond uit de wind te houden. Dat is kennelijk niet gelukt. De politieke en publieke druk op Barclays liep de afgelopen dagen enorm op. De Britse premier Cameron kondigde parlementair onderzoek aan. Barclays heeft gesjoemeld met de LIBAR...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 In de Tweede Kamer wordt vandaag gepraat over de nieuwe plannen voor het ontslagrecht, zoals die staan in het Vijfpartijenakkoord dat VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie in april sloten. Het weer nog in het westen bewolkt, mogelijk wat regen, vooral in het oosten vanochtend zonnig, maar vanmiddag stapelwolken en enkele buien. Het wordt 21 graden aan zee, 24 graden in het binnenland. AMB Verkeersinformatie. Het is vooral druk in het midden van het land. Op dit moment staan er 24 files. Ik geef u de opvallende. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwouden, Rijndijk en Hoogmade. 2 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knopend Velperbroek en Grijzort. 8 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Dodewaard en Tiel. 10 kilometer. Ze zijn daar bezig een vrachtwagen te bergen. Naar verwachting is de weg om 12 uur weer vrij. Verkeer richting Gorkum en Rotterdam kan omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Dan de A50 Apeldoorn richting Os. Tussen Knopend Waterberg en Renkum 2 kilometer. Daar zijn aanhanger gekanteld. En daardoor zijn er twee rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daarom 10 uur weer vrij is. En dan nog de N14 Noordelijke Randweg. Den Haag richting Leidsendam. Tussen Wassenaar en de aansluiting met de A4. 4 kilometer. Dat komt door een gestrande auto. En daar is de rechte rijstrook dicht. Het mediaaanbod voor kinderen is enorm. En groeit.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Veel nieuws over en uit Syrië straks, onder meer over martelgevangenissen die bestaan volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... en worden geleid door de Syrische Veiligheidsdiensten. Dat zo dadelijk eerst opnieuw naar het bankschandaal in Londen. Want dat schandaal rond de Britse bank Barclays heeft een nieuw slachtoffer geëist. De topman Bob Diamond treedt af. Gisteren stapte de president-commissaris van de bank al op... vanwege de affaire rond de rentemanipulatie. Arjen van der Horst in Londen. Arjen, uh, deze Diamond uh, was niet forever. Was voor hem geen andere optie meer? Nee, dit was uh, eigenlijk onvermijdelijk. Je zag het al meteen al uh, vorige week, nadat dit schandaal uitbrak... Uh, dat die druk zeer zwaar was op hem om uh, op te stappen... Diamond had uh, ja, meerdere keren te kennen gegeven... dat hij eigenlijk helemaal geen zin had om op te stappen. Hij zei, ja, ik wil de, de puinhoop in mijn eigen bank, die wil ik zelf opruimen. Gisteren was het vertrek van de president-commissaris, zoals je al zei. Ja, en Barclays hoopte daarmee dat die storm een beetje zou overwaaien. Maar ja, die druk op Diamond die bleef toch onverminderd groot. Ook omdat hij in die periode dat dit gemanipuleerd met die rentestand... Uh, toen dat plaatsvond, dat hij het hoofd was uh, van de divisie. Uh, waar dat gebeurde. En eigenlijk was zijn vertrek daarmee ja, onvermijdelijk geworden... niet zozeer vanwege de politieke druk die er ook wel was... maar gewoon omdat de koers van Barclays maar bleef kelderen. En dat blijkt ook wel uit de verklaring die hij uh, zojuist heeft gegeven. Er zou politieke onenigheid ook nog zijn... Hè, over het onderzoek dat premier Cameron heeft aangekondigd. Waar gaat die onenigheid over? Want het lijkt mij toch dat iedereen wel de ondersysteem boven wil. Ja, Labour zegt nu van... we zijn helemaal niet geconsulteerd uh, over dit uh, onderzoek. Uh, uh, uh, uh, ja, dit, dit onderzoek zou boven de partijen moeten uitstijgen. We hadden hierover moeten discussiëren van tevoren. Dat heeft premier Cameron niet gedaan. Labour neemt er dan ook geen genoegen mee. Dient vandaag een amendement in in het Hooghuis. Want Labour wil nog steeds, zoals we ook al het afgelopen weekend zeiden... een onafhankelijk uh, diepgravend onderzoek geleid door een rechter. Een beetje alla het Leveson-onderzoek dat nu onderzoek doet naar het afluisterschandaal. De premier ja, die ziet dat niet zitten. Die zegt dat zo'n onafhankelijk onderzoek het eindeloos zou duren. En Cameron zegt dan ook... wij willen een snel parlementair onderzoek... dat volgend jaar al tot een resultaat kan leiden. Ja, zal dat en het opstappen van Diamond de volkswoede... want de boosheid is groot in Engeland, een beetje temperen? Nee, ik denk het niet. Ik denk uh, dat dit nog wel zal aanhouden. Niet alleen... Ook al omdat uh, Barclays waarschijnlijk niet de enige bank die zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Er worden nog 19 andere banken uh, onder het vergrootglas gelegd. Een aantal internationale banken, ook de Rabobank is genoemd. Uh, waar, om, um, om te kijken uh, of daar ook gemanipuleerd is met die rentestanden. We hadden met een dag nadat dit schandaal uitbrak... nog weer een ander schandaal dat uitbrak. Dat ging over Britse banken... die ja, zeer complexe, dubieuze uh, financiële producten aan hun klanten opdrongen. Producten met een zeer hoog risico, waarvan het ook voor de klanten niet bekend was wat dat risico nou precies was. Nou, een aantal van die bedrijven zijn daardoor ook al over de kop gegaan. Ja, dat leidt ook weer tot nieuw uh, onderzoek, boetes die waarschijnlijk betaald gaan worden. Dus hier hebben we echt nog niet het laatste van gezien. Oh ja, van de Horst vanuit Londen over het Britse bankenschandaal. Goed, dan gaan wij nu naar... Uh... De onenigheid die is ontstaan over uh, de helikopter... nee, de, de, de deal met tanks, Leopardtanks... die zouden worden verkocht aan Indonesië. Uh, wij hebben contact nu met GroenLinks-Kamerlid Arjan L. Facet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want duidelijk is geworden dat die deal niet doorgaat. Nou hebben we eerder gesproken met uh, ministers Hille en Roosentaal. en die zijn woest, ook op u. Wat vindt u daarvan? Nee, ja, dat hebben ze een beetje aan onszelf te danken. Kijk, we hebben al veel eerder gezegd... dat wij de risico's om die tanks te leveren aan Indonesië... als het gaat om mensenrechten, veel te groot vonden. Daar was een Kamermeerderheid uh, uh, over. En ze hadden die motie toen uit moeten voeren en uh, aan andere EU-lidstaten kenbaar moeten maken... dat Nederland die tanks niet gaat leveren vanwege het risico op mensenrechten. Maar uh, zij hebben ervoor gekozen om uh, toch een beetje door te zetten. En eigenlijk uh, durfden ze geen besluit te nemen na het debat uh, een week geleden... Um, waardoor er geen afwijzing is gekomen, uh, maar ook geen verkoop. En daardoor uh, uh, ja, pakt de Duitsland zijn kans om ze wel te verkopen. Um, terwijl uh, Nederland eigenlijk nu tegen Duitsland moet zeggen... Uh, wij zien er grote risico's als het gaat om mensenrechten en dus uh, kunnen we dat beter niet doen. Ja, Maar de minister verwijt u dat u niet goed naar de argumenten van het kabinet heeft geluisterd. Dat de deur te snel is dichtgegooid voordat er ook nog maar onderhandeld was. Nou, We hebben er een heel debat aan gewijd. En... Uh, uh, en... De regering was niet overtuigend genoeg uh, om de risico's uh, voor mensenrechten... die zijn er nog altijd. Um, waarnemers mogen West-Papua niet in. Er zijn nog altijd onrusten uh, in, in, uh, in Indonesië op te molukken. En we hebben vorig jaar gezien uh, wat zo'n um, uh, deal kan betekenen. We hebben onze eigen panzervoertuigen in Bahrein uh, gezien tegen demonstranten. We hebben onze eigen uh, panzervoertuigen in Egypte gezien. Um, tanks zijn gebruikt uh, door Saudi-Arabië in Bahrein. Ja, maar meneer Alvacet, uh, dus we, we, we hebben eerder gesproken met ons en die zegt bijvoorbeeld die tanks eh, om die in te zetten in west papua dat is onmogelijk, dat kan helemaal niet. Dus, ja. Zij zijn al uw argumenten wel, wel redelijk, wel realistisch. Ja, die zijn wel zeker realistisch. Ik heb nog geen mensenrechten-expert gehoord die zegt dat het verantwoord is. Uh, we hebben gezien dat zwaar materieel is ingezet in West-Papoea. Uh, dus, uh, nou, maar het gaat dan om de tanks, de tanks Volgens onze correspondent is, is, dat, is dat gewoon niet te doen. Je kan ze überhaupt niet verschepen en ze, en ze kunnen daar niet rijden. Nee, dat is niet waar. Um, we hebben gezien dat um, uh, deze tanks uh, ingezet kunnen worden tegen demonstranten. Um, en uh, de risico's zijn gewoon dusdanig hoog. Um, nou, nogmaals, ik heb nog geen mensenrechten-expert gehoord die zegt dat ja. dit uh, verantwoord is. Maar goed, meneer Verzet, uh, doet het u wel goed, uw geweten wel goed, dat u daar dan straks Duitse tanks ziet? Nee, daarom uh, moet Nederland uh, tegen Duitsland zeggen uh, dat de deze deal uh, ook niet door kan gaan. Ja. Maar daar hadden ze. Hadden ja, en u de denkt zelf... wel dat ze daar in Duitsland naar luisteren? Nou ja, kijk, we hebben een Europees wapenexportbeleid. Wat zegt dat als er risico's zijn voor mensenrechten, dat dat niet door kan gaan. En dat betekent dat als er één EU-lidstaat dat zegt, dan moeten ze de andere EU-lidstaten informeren daarover. Maar omdat Nederland, de regering, dat niet durfde te zeggen en eigenlijk geen besluit nam, hebben ze ook die afwijzing niet kenbaar gemaakt. En dus andere EU-lidstaten ook niet vertelt dat Nederland dit niet gaat doen. Nee, en is dat ook de reden waarom Duitsland onder dezelfde Europese regels... voor wapenexport wel een dier kon sluiten met Indonesië? Nee, kijk, uh, het gaat om de interpretatie van die regels. En uh, kijk, als Duitsland dat wel doet... Uh, ik bedoel, Het is natuurlijk een nationaal, uh, uh, een nationaal besluit. Uh, de landen gaan zelf over een uh, wapenexport. Maar we hebben als Europa uh, gezegd dat er een aantal regels zijn... een aantal criteria uh, die eraan uh, uh, moet voldoen. Ja. Um, en dat die niet na worden geleefd... Um, dat hebben we kunnen zien met Libië, dat hebben we kunnen zien met Egypte... dat hebben we kunnen zien met Bahrein En het is nu zaak dat uh, daar wel stevig... Uh, in Europa over gesproken wordt, hoe je die regels nou juist uh, goed naleeft. En sterker nog, nu in New York vinden de eindonderhandelingen plaats over een wapenhandelsverdrag. Dus het is een, een zeer uh, noodzakelijk dat die gesprekken goed plaatsvinden. En dat men duidelijkheid schaft over die naleving van die uh, regels. Goed. En uh, uh, uh, meneer Z, wat uh, moet er nu met die uh, 80 Leopards gebeuren? Nou ja, die gaan natuurlijk niet meteen op de schoothoop... Uh, die uh, uh, staan in de verkoop en ze moeten gewoon op zoek naar een andere verkoop. Ja, die zijn ja. er wel, denkt u? Vat u iets op? De hoog? Ja, kijk, de landen die tanks op dit moment gebruiken, zijn uh, nou ja, Syrië en Egypte en dat soort landen. Dat is dus lijkt goed. me niet zo'n uh, nee. goed idee. Um, maar uh, voorlopig staan ze in de etalage. Ja, en volgens minister Hillen is er amper belangstelling. Ja, en tegelijkertijd, het is natuurlijk koude oorlogmateriaal. En je kan je dus afvragen, um, zijn ze niet ook gewoon afgeschreven? Oké, okay, um, dus wat, wat uh, zou je er dan mee willen? Gewoon uh, laten slopen? Nou ja, de, de, bedoel, uh, je kan ze ombouwen. Er zijn mogelijkheden om mensen te gebruiken tegen uh, landmijnen en dat soort zaken. Of de VN heeft daar behoefte aan, heb ik gehoord. Maar bijvoorbeeld, we hebben pas een verkoop van overtollig materiaal gedaan naar Roemenië. Er zijn Oost-Europese landen die hun... ...een materieel wil vernieuwen. Dus daar zijn ook nog wel mogelijkheden. Maar ze hebben zich, de regering heeft zich zo gefocust op Indonesië... ...en eigenlijk niet verder rondgekeken. Goed. GroenLinks Kamerlid, Arjen L. dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar Den Haag, naar Wilco Boom. Wilco, uh, meneer van Zet zei het al. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Het kabinet heeft niet goed rondgekeken. Heeft het kabinet ook niet ge handig genoeg geopereerd? Nou, je moet in de eerste plaats vaststellen dat wat er gebeurd is... ...eigenlijk heel democratisch is. Hè? Want er was een Kamermeerderij tegen het plan van een minderheidskabinet... Ja, ja, dan is het eigenlijk best logisch dat het niet doorgaat. Maar um, wat je vraag betreft, het kabinet had dit kunnen trotseren, deze Kamermeerderheid, maar dat hebben ze niet aangedurfd. Ja, en uiteindelijk is dus het gevolg dat die tankdeel, tankdeal niet meer doorgaat, uh, doordat Indonesië nu die Duitse leopards gaat kopen. Ja, ja, want je kunt het democratisch noemen, maar dat is natuurlijk het zure ervan. Hè? Nu gaan ze naar, naar het buurland uh, die onder dezelfde regels opereert en daar lukt het wel. Dat is natuurlijk het probleem. Ja, dat, nou, nou, dat is het punt, maar waar het, om gaat is, of waar het ook om gaat is, formeel beoordeelt de Tweede Kamer zo'n wapenexportvergunning achteraf. En nu heeft de Kamer vooraf gezegd, je moet het niet doen. Maar officieel beoordeelt de Kamer zo'n vergunning achteraf. En het kabinet had dus die vergunning kunnen verlenen... en de verkoop kunnen laten doorgaan... en dan achteraf ruzie kunnen krijgen met de Tweede Kamer. Ja. Ja, en volgens, volgens ingewijden in Den Haag was CDA-minister Hille van Defensie... ook eigenlijk wel van plan om de verkoop door te zetten. Maar durfde zijn VVD-collega Rosenthal van Buitenlandse Zaken dat niet aan omdat het kabinet demissionair is. Hij vond dat het kabinet niet meer in de positie was om zoiets te doen. en nou ja, Het gevolg is, het is niet gebeurd en de deal is afgeketst... En, want Indonesië was het getreuzel in Nederland zat. Hmm. Wat waren nou de bezwaren tegen de verkoop? Want we hebben er vanochtend al heel wat langs uh, horen komen. Kun je ze nou zo op een rijtje zetten? Nou ja, in de eerste plaats, en dat geldt dan vooral voor de linkse partijen... de, de situatie met de mensenrechten in Indonesië. Uh, de mensenrechtenambassadeur van Nederland was daar op onderzoek geweest... en die had geconcludeerd dat het met de mensenrechten de goede kant op gaat. Maar um, ja, de linkse partijen vinden dat het nog niet goed genoeg is. En bij de PVV, die zich ook tegen die deal heeft uh, gekeerd... speelde nog een heel ander argument uh, een rol. Die zeiden, het gaat niet goed met de mensenrechten. Maar die vinden ook dat Nederland uh, geen wapens moet leveren aan moslimlanden. Want dat vinden ze veel te gevaarlijk. Nou ja, en merkwaardig is nu natuurlijk dat de Europese regels... die voor Nederland en voor Duitsland gelden... dat die volgens de partijen in Nederland uh, de, de deal onmogelijk maken. Terwijl ja. Duitsland zegt, ja, het kan wel. Wat zullen de gevolgen zijn van deze beslissing? Nou ja, In de eerste plaats het gat uh, in de defensiebegroting uh, van 200 miljoen. Daar moet minister Hill een oplossing voor vinden. In de tweede plaats lijkt het niet goed voor de relatie met Indonesië... waar we toch door het verleden een bijzondere band mee hebben... en dat ook in de regio uh, Azië een heel belangrijk land is, een groot land. Maar uh, binnenlands is het misschien nog wel de belangrijker... dat uh, de verhoudingen erg aan het verzieken zijn... tussen de oude middenpartijen VVD CDA enerzijds... en de linkse partijen met de PvdA voorop anderzijds. De voorstanders verwijten dat vooral de PvdA eerder wel heeft ingestemd met de verkoop van wapentuigen in Indonesië. En, en ze zeggen dat, die het, dat, dat de PvdA dat nu niet meer aandurft omdat GroenLinks en SP tegen zijn. En dat zou dan allemaal te maken hebben met de verkiezingen in september. En dat zou dus opportunistisch zijn en niet inhoudelijk. Nou, en dat is... Uh... Vervelend, ja, dat vinden ze vervelend. Ja. Want um, na de verkiezingen moeten ze misschien samen gaan regeren. Dat zou best eens kunnen dat ze dan tot elkaar veroordeeld zijn. En moet overigens niet vergeten, op de achtergrond speelt ook nog eens het JSF-dossier. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, daar, later deze week is daar een, een, nog een keer een groot debat over. CDA en VVD die willen door met de deelname aan dat uh, JSF-project... Linkse partijen niet. Uh, die gaan later deze week proberen de stekker eruit te trekken. Ja, als de Partij van de Arbeid uh, daarin meegaat... is er weer een Kamermeerderheid tegen het JSF-project. Nou, uh, dan zijn de rapen helemaal gaar. En dat belooft dan weinig goeds voor de onderlinge verhoudingen... na de verkiezingen tussen partijen... die dan misschien wel samen moeten regeren. Dankjewel. je wel. Wilke Boom in Den Haag. Uiteindelijk, Google streeft Microsoft nu ook voorbij in e-maildiensten. Gmail heeft meer gebruikers dan Hotmail. Ja, Tamara Bruggemans, verkeersinformatie. Ja, het is nog druk, vooral in het midden van het land Laren. Er staan nog 14 files. Dit zijn de langste A12 Oberhausen, sorry, Duitse grens, dat, Duitse grens moet dat zijn, richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en het knooppunt Grijshoort, 8 kilometer. En op die A15 Nijmegen richting Gorkum, daar staat tussen Dodewaard en Tiel, 10 kilometer. Zijn er nog de vrachtwagen aan het bergen, de rechte rijstrook is daar dicht. De weg is als het goed is om 12 uur weer open. En omrijden kan nog steeds, als je richting Gorkum en Rotterdam gaat, via Utrecht over de A50 en de A12.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 I'm Alicia Keys hoorde u met Superwoman. Nou, Lara. Hoho, acht minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Jarenlang had Microsoft wereldwijd de grootste e-maildienst met uh, hotmail. Maar ja, sinds gisteren is alles anders. Google is nu ook hier groter. Met 425 miljoen gebruikers is het Microsoft voorbij gestreefd. Is dat belangrijk nieuws, zult u misschien denken. Nou, volgens onze internet-expert Roland Stekelenburg wel zeker. Uh, Roland, want waarom? Vertel eens. Nou... Waar het nou echt om gaat is dat de grootmachten op dit gebied... en dan heb ik het eigenlijk nog niet eens over Microsoft... maar Google, nu de grootste e-maildienst met Gmail... maar ook Apple en Facebook... precies op dit punt, namelijk directe communicatie tussen mensen... de komende tijd een, een flinke oorlog tegen elkaar gaan uitvechten. En daar gaan wij als gebruikers ook wat uh, van merken. Wat ze gaan doen is eigenlijk het integreren van uh, e-maildiensten... het chatten, het sms'en... alle vormen van directe communicatie in één uh, netwerk. Want degene die dat kan aanbieden uiteindelijk, een volledig geïntegreerd systeem waarin alles samenkomt, die, die gaat dan de, de winnaar zijn, denk je? Nou, dan kan je een hele sterke marktpositie opbouwen. Kijk, wat we zien is dat, dat SMS is eigenlijk dood. Ja, ik, het is een beetje voorbarig, want veel mensen gebruiken het nog. Maar in toenemende mate gebruiken we natuurlijk WhatsApp, iMessage, andere vormen van directe communicatie. En... Uh, de grote jongens, dus Apple, Google en Facebook... zijn dat nu allemaal aan het integreren in één platform. Mm -hmm. uh, de, degene die dat het beste doet, uh, die gaat die klanten aan zich binden. En Facebook heeft uh, vorige week daar de aftrap in gedaan... In die door bij iedereen op zijn profiel ja. niet meer je e-mailadres... wat je gebruikt op je, in je tijdlijn te zetten... maar een Facebook-e-mailadres, wat heel veel mensen helemaal niet hadden aangevraagd. Maar dat, dat leidde daar dan tot wel wat opheffen? Hè? Dat leidde tot een hoop opwinding, maar dat is een poging van Facebook... om iedereen aan de Facebook-e-mail te krijgen. Maar is dat wel slim om dat op die manier te doen? Om daar nog even op terug te komen, Want daarmee uh, strijken toch mensen tegen de haren in? Daarmee uh, strijk je mensen absoluut tegen de haren in. We hebben ook gezien dat daar uh, wereldwijd veel boze reacties op kwamen... van mensen die ook beweerden dat ze een e-mail opeens... Kwijt waren. Maar ik denk dat Facebook dat helemaal niet eens zoveel uitmaakt... als daar een paar duizend mensen over protesteren. Zo groot zijn namelijk de belangen om deze diensten aan elkaar te koppelen. Ja, goed, daar zie je het dus aan dat ze daarmee bezig zijn. Hoe merk je dat nog meer? Is men aan het investeren in, in dit soort diensten? Nou, je ziet dat dat in hoog, hoog tempo gaat. Kijk, Facebook heeft onlangs één uh, inbox gecreëerd... voor al je chats, berichten uh, en nu dus ook je facebook e-mails. Wat het handige daarvan is dat als je een, een, eigenlijk een e-mailtje een e stuurt... aan iemand die online is, dan krijg je het binnen als een chat... en kun je gelijk reageren. Stuur je een chat aan iemand die offline is... wordt het opeens een e-mailtje wat gewoon netjes in je inbox komt. Nou, uh, we zeiden net al, Facebook uh, is daarmee bezig. Die is ook aan het videochatten, samen met Skype. Als je naar Google kijkt, daar zie je een totale integratie tussen hun Gmail... de grootste e-maildienst wereldwijd, hadden we het net over... Uh, met Google Talk, dat, dat is hun een chatdienst. En Hangouts, dat is een soort groep videochat die Google al een tijdje aanbiedt. Zijn ze er ook één platform van aan het maken. En Apple doet met iMessage, dat is die sms-dienst van Apple uh, op de iPhone. En hun andere diensten uh, eigenlijk iets vergelijkbaars. Nou, dat is wat er de komende tijd, uh, ja, die gaan het tegen elkaar opnemen. Goed. Roland Stekelburg over de toekomst van onze... Uh gegevensuitwisseling, e-mail dus, is uit, sms is dood. Ben benieuwd wat het dan wel wordt, Roland. Volgende keer daarover. Wordt, wordt iets heel moois. Vier minuten voor half tien door naar het tennis. Op Wimmelden moeten vandaag nog partijen worden uitgespeeld... omdat die gisteren vanwege de regen niet afgemaakt konden worden. Marcella Mesker in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Hey, betekent dat dat ze vandaag ook eerder beginnen? Ja, klopt. Een uh, uur eerder op het Centercourt. Dus uh, Nederlandse tijd één uur op uh, Centercourt en baan één. En zelfs half één op de outside courts. Dus um, ja, daar moet aardig wat ingehaald worden vandaag. Want oorspronkelijk is het gewoon Ladies Day. De vier vierkwartfinales bij de vrouwen. Maar ja, er moeten nog wat uh, uh, mannenpartijen zelfs van gisteren worden afgemaakt. En de partij gisteren van de dag, bijvoorbeeld Del Potro tegen Ferrer. Toch een prachtig affiche uit de vierde ronde. Die hebben gisteren nog geen bal geslagen. Dus die staan ook geprogrammeerd als eerste wedstrijd op het centekort, Dus uh, ja, hopen dat het uh, vandaag wel afgespeeld kan worden, want de weerberichten zijn ook voor vandaag niet al te best. Goed. Um, Marcella, over gisteren toch nog even, er vielen wat ladies uh, door de mand. Is uh, Wimbledon in shock? Ja, dat kun je wel zeggen. De nummer één van de wereld, Maria Sharapova, die ja, op Roland Garros in Parijs nog de macht zo prachtig had gegrepen en uh, ja, uh, haar carrière Grand Slam daar voltooide. Dus grote favorieten hier, finalisten ook van vorig jaar. Uh, maar ja, ze werd eigenlijk gewoon overklast door de Duitse uh, Sabine Lissiki. Nou, die stond vorig jaar ook al in de halve finale. Toen verloor ze van Sharapova, dus wat dat betreft nam ze wraak. Maar ja, Lissiki speelde echt geweldig. Uh, veel aces, ze, ze maakte de wedstrijd op Matchpoint ook uit met een ace. Een sterke vrouw, uh, heel veel power in haar spel. En uh, een betere atlete dan Sharapova. Dus uh, wat dat betreft uh, de grootste verrassing in het vrouwentournooi dat uh, de nummer één er nu uit ligt. Ja, vandaag dan de kwartfinale al. Welke van de vier partijen springen wat jou betreft uit? Ja, toch wel die partij tussen de winnares van vorig jaar. De Tsjechische Petra Kvitova tegen Serena Williams. Nou, die uh, kent het Centercourt uh, ook uh, uh, heel erg goed. Die heeft hier een uh, uh, aantal keren gewonnen. En altijd een van de favorieten. Um, heeft het moeilijk gehad tot nu toe. Twee hele uh, zware setters gewonnen. Maar ik denk juist dat dat wel goed voor haar is. Want uh, ja, die mentale veerkracht die ze heeft getoond in die wedstrijden... Ja, die kan ze zo goed gebruiken... Uh, vandaag in haar wedstrijd tegen de Wimbledon-kampioenen. Want tennissen kansen serveren ja. uh, kansen als de beste. Ze is natuurlijk 30 jaar, ze is misschien een stapje langzamer geworden. Maar uh, op mentaliteit, daar komt het denk ik uh, op aan. Dus ik geef haar hele goede kansen tegen Kvitova. Ja, dan nog even de regen, Marcella, want uh, het dak gaat dicht. En Roger Federer uh, heeft het daarover uitgelaten, is daar niet gelukkig mee. Heeft hij een punt? Ja, het is, uh, het is eigenlijk gek hier in Wimbledon. Nou hebben we eindelijk een dak. Uh, de ja. eerste week uh, ja, ja. hebben we uh, goed weer gehad. Maar ja, uh, het was af en toe ook van nou uh, gaat de bui over of niet. En de referee besloot op dat moment het dak dicht te doen. Het uh, was een verkeerde beslissing, dat is een paar keer gebeurd. De buitenmanen was het zonnig, was het droog, uh, werd er gewoon prachtig gespeeld. En dan werd er werd op het centekort een indoor graswedstrijd gespeeld. Nou, heel veel kritiek gehad, uh, de organisatie... Dus vanaf gisteren, nu deze week de voorspellingen echt slecht zijn, ja, durfden ze gisteren eigenlijk het dak weer niet dicht te doen. Denken ze, ja, krijgen we weer al die kritiek over ons heen. Nou, gisteren was het weer een verkeerde beslissing, want uh, ja, wedstrijden hebben gewoon twee keer drie kwartier vijftig minuten stilgelegen. Terwijl met het dak dicht had gewoon de hele dag doorgetenst kunnen worden. Maar ja, het is natuurlijk wel zo, het is een grastoernooi, het is een buitentoernooi en... Uh, Zodra het indoor is, ja, is er geen wind. Je hebt geen elementen. Um, dus wordt het voor sommige spelers weer veel makkelijker om te spelen. En ja, het is natuurlijk toch de bedoeling dat je hier een outdoor grastoernooi speelt. Dus ik kan me ook wel begrijpen dat ja, dak dicht, dak open, wel spelen, niet spelen. Het is uh, gewoon heel lastig voor de spelers. Maar ik denk uiteindelijk dat de beste zal winnen. Ongeacht wat voor weer het ook is. En ongeacht of het dak open of dicht is. Dak of geen dak. Maar je dankjewel. Radio 1, het NOS-journaal. Opnieuw Barclays-topman weg. En minister Hillig geeft Kamer de schuld van het afketsen van de tankorder met Indonesië. Half tien is het. Goedemorgen, ik ben al door op Negens. Topman van de Britse bank Barclays, Bob Diamond, stapt op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 Gisteren was het vertrek van de president-commissaris, zoals je al zei. Ja, en Barclays hoopte daarmee dat die storm een beetje zou overwaaien. Maar ja, die druk op Diamond die bleef toch onverminderd groot. Barclays zou hebben gesjoemeld met de LIBOR. Een rentepercentage waartegen banken geld aan elkaar lenen. De bank zou onder meer een te lage rente hebben opgegeven... om zo een betrouwbaarder indruk te maken. Britse premier Cameron heeft een parlementair onderzoek aangekondigd.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 Het bedrijf loog in advertenties en het kocht artsen om met snoepreisjes. In advertenties werden antidepressiva geschikt genoemd voor kinderen... terwijl die voor hen niet waren goedgekeurd. En artsen kregen reisjes naar bijvoorbeeld Hawaii aangeboden... zolang ze maar medicijnen van Glaxo voorschreven. De Amerikaanse OM ziet de schikking als een overwinning. actie grootste settlement in de historie. We are determined to stop practices that jeopardize patients health. De Britse GlaxoSmithKline is met een omzet van 31 miljard euro... een van de grootste farmaceutische bedrijven in de wereld.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 Nog wat warmer dan vandaag. AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 15 files. Het meest druk is het op het moment op de A15 bij Nijmegen. Daar kom ik zo op terug. Andere bijzondere files, onder andere op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Tussen meer zijn het knooppunt Europaplein 5 kilometer. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 11 kilometer. Dan de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Dodewaard en Tiel 10, 10 kilometer. Daar wordt op dit moment een vrachtwagen geborgen. Daar is de rechte rijstok dicht en naar verwachting is de weg daar om 12 uur vrij. Het verkeer richting Gorken en Rotterdam kan omrijden via Utrecht over de A50 en de A12. Dan de A50 Apeldoorn richting Ost tussen knoopend Waterberg en Renkum 2 kilometer. Daar is een aanhanger uh, gekanteld. Er zijn twee rijstroken dicht en hier is de weg naar verwachting om 10 uur weer vrij. En dan nog de N14 Noordelijke Randweg, daarna richting Leidsendam. Daar is de weg daar is tussen Wassenaar en de aansluiting met de A4 4 kilometer. Goedemorgen, nog tot 10 uur is dit het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Syrië en naar Turkije. De Syrische president Assad betreurt namelijk het neerhalen... van een Turkse straaljager, anderhalve week geleden. Hij zegt dat in een interview met de Turkse krant Cumhuriyet. Hurriyet. Correspondent Bram Vermeulen is in Istanbul. Uh, Bram, je hebt dat interview gelezen. Wat, wat zegt het Assad nog meer in dat interview? Nou ja, dat hij 100% zeker weet dat hij niet had gewild dat dit vliegtuig zou worden neergehaald. Dat hij niet wil dat de oplopende spanningen tussen Turkije en Syrië leiden tot een gewapend conflict tussen de beide landen. En hij herhaalt nog eens een keer de verklaring van zijn ministerie van buitenlandse Zaken. Dat dat vliegtuig boven Syrische water, dus in het Syrische luchtruim, is neergehaald. En dus niet dat de Turken steeds beweren boven internationale water. Het interessante is... Dat ook Amerikaanse inlichtingenbronnen de afgelopen week tegen de Wall Street Journal hebben gezegd... ...dat inderdaad dat vliegtuig boven Syrische wateren is neergehaald. Dus dat de, de Turken dus uh, blijven liegen in hun uh, statements. En uh, Assad uh, voegde daar nog eens een keer aan toe dat ze niet wisten dat het om een Turks vliegtuig ging toen het uh, werd neergehaald. Uh, maar dat uh, drie keer eerder dezelfde route werd gebruikt door Israëlische vliegtuigen een interviewer toen vroeg van, uh, had u het dan wel fijn gevonden als het een Israëlisch vliegtuig was geweest? Toen zei hij, natuurlijk. Goed. Spanningen zijn hoog opgelopen. Bram, je hebt erover bericht. Uh, het moment van dit interview is niet toevallig, denk ik. Hè? Nee, want het komt uh, inderdaad naar toch een hoop uh, wapengekletten daar langs de grens. Uh, zoals je weet is uh, het Turkse leger in de afgelopen dagen uh, zijn troepen versterkt langs de grens. Dus luchtafweergeschut is er uh, geplaatst. En er zijn een aantal uh, nou ja, de gevaarlijke uh, schermutselingen geweest tussen het Turks en het Syrische leger. In die zin dat uh, een aantal keren Syrische gevechtshelikopters de grens met Turkije tot 5, 6 kilometer zijn genaderd. En dat de Turken daarop hebben gereageerd door hun gevechtsvliegtuigen te laten opstijgen en dreigend boven die grens te laten hangen. Er is dus in feite niks gebeurd, maar dit is toch wel het teken voor de nieuwe sfeer daar aan de zuidgrens van Turkije. Ja, en wat is dan jouw inschatting, Bram? Zullen de Turkse gemoederen bedaren nu Assad in feite zijn excuses maakt voor het neerhalen van het vliegtuig? Ja, je zou denken een heel klein beetje, uh, maar ik vind het tekenend dat uh, het interview met Assad ook was aangeboden aan drie andere kranten in Turkije die meer in de lijn lopen van de regering en dat die dit interview hebben afgeslagen. Met andere woorden, uh, de Turkse de regeringsverzinde pers uh, vindt dat ze geen behoefte meer hebben aan excuses. En tegelijkertijd uh, moet je ook bij stilstaan dat uh, al dit gepraat over dat ene vliegtuig... dat is neergehaald uh, boven Syrië, of misschien wel internationale wateren... natuurlijk uh, overschaduwt dat er in Syrië elke dag 50 tot 100 doden vallen. En dat al uh, die hype in, uh, in de Turkse pers en de internationale pers over uh, dit incident... Uh, ja, Assad meer tijd geeft om te doen wat hij doet. En ik denk dat wat dat betreft in de internationale gemeenschap de mening over Assad... Die is aangepast, die willen gewoon dat hij opstapt. Oké, okay. Bram Vermeulen, dankjewel. En in Syrië zijn tenminste 27 gevangenissen waar gevangenen systematisch worden gemarteld. En die martelcentra zouden worden geleid door de Syrische Veiligheidsdiensten. Schrijft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een rapport. Anna Timmerman, directeur van Human Rights Watch in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe weet u dat van die 27 gevangenissen? Dat uh, baseren wij op interviews met uh, ooggetuigen, voormalige gevangenen... en mensen die uh, de geheime dienst verlaten hebben. We hebben meer dan 200 mensen geïnterviewd. En wat blijkt daar nou uit? Want blijkt dat die gevangenissen bestaan. Uh, bent u ook te weten gekomen wat daar gebeurt? Ja, we hebben in kaart kunnen brengen... wat voor soort martelingen het meest gebruikt worden... Uh, zoals bijvoorbeeld het elektrocuteren van gevoelige lichaamsdelen, zoals genitaliën en de mond. Uh, slaan van mensen met kabels en stokken. Mensen langdurig ophangen aan de polsen. Uh, dus het zijn hele zware martelmethodes. En daarnaast hebben we dus vastgesteld uh, minimaal 27 locaties, waarvan wij zeggen, daar gebeurt dat. Er zijn er waarschijnlijk wel meer, maar er zijn nu in ieder geval 27 locaties bekend. En hoe lang gebeurt dat dan? Dat gebeurt al heel lang. Syrië heeft natuurlijk al een hele lange geschiedenis van martelen. Maar je ziet dus dat in de laatste tijd, dat, uh, he, sinds de, de Arabische lente, dat natuurlijk heel erg verergerd is. En je ziet dat, het, dat er ook uh, een duidelijk systematiek lijkt te zijn om uh, te zijn zomaar mensen op te pakken... ...ze dus een aantal dagen vast te houden en te martelen en dan weer vrij te laten. Het gebeurt dus niet wel eens, het is dus systematisch? Het is systematisch, ja. Um, er zijn ook geluiden dat opstandelingen uh, zouden martelen. Uh, heeft u daar ook berichten van opgenomen in het rapport? Niet in dit rapport, maar we hebben wel daar een eerder rapport over uh, gemaakt. Over mensenrechten schendingen door de rebellen. Uh, dus dat, dat is iets wat we ook bekijken en wat we ook vastleggen. Dit rapport gaat echt over de systematiek vanuit de geheime diensten en het leger. En wat heeft u gehoord over opstandelingen? Wat, wat, wat doen zij? Ik heb dat nu niet uh, paraat, helaas. We hebben dat, dat rapport is uh, volgens mij drie weken geleden of zo uitgekomen, of mm. een maand. Uh, daar zitten een aantal uh, voorbeelden in van mensenrechten schendingen door uh, rebellen. Dit rapport focust echt op de mensenrechten door de overheid. Ja, en Wat gaat u met dit rapport doen? Nou, wij hebben drie belangrijke aanbevelingen op basis van deze bevindingen. Wij vragen de internationale gemeenschap, dus Verenigde Naties, Rode Kruis... om in ieder geval deze locaties te gaan bezoeken... om te kijken hoe het is met de mensen die zich daar bevinden. Uh, het andere wat ontzettend belangrijk is, is dat dit niet ongestraft blijft... en dat deze zaak doorverwezen wordt naar het internationaal strafhof in Den Haag, naar de ICC... Dat kan de VN-veiligheidsraad doen. Daar dringen we al heel lang op aan samen met andere mensenrechtenorganisaties. Uh, wij hopen dat dit rapport een rol kan spelen om dat nu echt te doen. En het andere is dat wij ook een aantal uh, mensen hebben geïdentificeerd die verantwoordelijk zijn voor deze mishandelingen en misstanden. En wij vragen ook dat zij uh, dat daar. Uh, uh, dat, die, dat die ook aangepakt wordt. Dat er bijvoorbeeld visa's, uh, dat mensen geen visa meer kunnen krijgen... dat hun tegoeden worden bevroren. Anna Timmerman, directeur van Human Rights Watch. Hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, dank u Zo dadelijk duizenden Amerikanen zitten nog steeds zonder stroom... aan de oostkust van de Verenigde Staten. Onze correspondent ook trouwens. moet er zo meer over. We hebben het wel kunnen bereiken, gelukkig. Tamara Bruggemans, hoe is het op de weg? Ja, op dit moment staan er nog twaalf files. Er zijn er twee ongelukken gebeurd. Onder andere op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn staat daardoor 3 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar ook een aanrijding tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander. 3 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. Radio 1 Sportzomerbus. Daarop vandaag de hele dag. Prem Radikensjoen. Prem, je zag er wat tegenop. Hoorden we eerder. Uh, wordt het toch wel interessant om te praten over wat oudere mannen die niet meer volslank zijn? Nee, dat is waar. Het CBS heeft zo net de cijfers gepubliceerd. Marcel, 6,5 miljoen Nederlanders hebben matig of ernstig overgewicht. Dat is 41 van de bevolking. En 10 dus uit die 41 uh, uh, dus 10 van de bevolking heeft ernstig overgewicht. Dat is ongeveer 1,6 miljoen. Uh, wat is het criterium, Monique ben diëtiste hier in Amersfoort... voor ernstig overgewicht? Ernstig overgewicht, dan heb je het over een BMI van 31 en hoger. Oké, okay, ik ben 1,85 meter, 85, net als mijn technicus Bart Datsalaar. Ik weeg 95 kilo, Bart weegt 90 kilo. Wat, het, de eerste, wat is het ideale gewicht voor iemand die 1,85 meter is? Nou, als je onder de 80, rond de 75, 80, dan zit je wel heel erg mooi. Want Met het gericht... is min 1 meter en dan nog min 10 procent. Dus ja, dat is als je het heel globaal bekijkt. Ja. Dat is op zich prima. Maar als je kijkt naar de praktijk... zien we eigenlijk dat als mensen 5 tot 10 procent van hun gewicht verliezen dat ze eigenlijk al heel veel gezondheidswinst krijgen. Maar ernstig overgewicht is dan zo. Ik, ik, als ik op 100 kilo ben, dan ben ik in de categorie ernstig overgewicht. Ja, klopt. Uh, uh, okay, dus Bart en ik zijn lichtelijk, of uh, wat zeggen we, matig, matig overgewicht. Ja. Nou ja, de kunst is natuurlijk om dan op tijd te zeggen van... ik ga zorgen dat ik niet zwaarder word. Je moet het niet uit de hand gaan laten lopen, want dan ben je verder van huis. Mm -hmm. En dan heb je weer meer kansen op uh, allerlei complicaties. Zoals? Denk aan hoge bloeddruk, denk aan hart- en vaatziekten, denk aan diabetes... zijn allemaal dingen die je gewoon niet wil hebben. En die komen echt ook gewoon omdat je te dik bent? Ja, die komen omdat je te dik bent. Dus hoe eerder je er iets aan kan doen, hoe beter. Nu is het grappige dat uit het onderzoek ook blijkt dat vrouwen... die zijn over het algemeen hè, minder overgewicht... maar bij 65 plus constateert het CBS ineens een toename van vrouwen met overgewicht... Wat, wat, wat gebeurt er? U, u werkt ook veel met ouderen. We staan nu bij een, een, een, een zorgtehuis waar er veel ouderen zijn. Uh, wat, wat gebeurt er bij die vrouwen dat ze in is dik geworden op een 65ste? Hoogstwaarschijnlijk gaan ze minder bewegen, misschien iets meer eten. En het hoeft niet eens gekke hoeveelheden te zijn hoor, die je extra eet. Stel dat je elke dag twee biscuitjes extra eet... ben je aan het eind van het jaar zo twee kilo zwaarder. En dan, uh, als je dat ieder jaar, jaar in daardoor doet... Maar, hoe komt het? Want uh, bewegen, bewegen wij als Nederlanders minder? We bewegen heel erg weinig. Zowel de jongeren als ook de volwassenen bewegen gewoon echt te weinig. Als je kijkt wat de beweegnorm is... is in ieder geval elke dag een half uur bewegen. En wil je echt gaan afvallen... dan mag je wel na drie keer in de week een uur intensief... Mm -hmm. Kijk, Bart gaat nu niet meer met, want Bart wordt vlakbij Hilversum... bij die neemt de auto, maar omdat hij wil afvallen... gaat hij binnenkort beginnen te fietsen. En dan fietst hij nou 10, 15 minuten heen en 10, 15 minuten terug. Is dat te weinig? Dat is eigenlijk nog iets te weinig, ja. <laughs> ja, nee, eigenlijk wil je in ieder geval een half uur. Maar als hij echt wil afvallen, dan zal hij nog iets intensiever moeten gaan bewegen. Bijvoorbeeld lunchwandelen of zo. U bent diëtiste. Is het, maakt het echt uit wat voor voeding we eten... of zeg je nee, het bewegen is belangrijker? Ik denk dat het een combinatie van is. dat je zowel op je eten kan letten als zorgen dat je veel beweegt. Zit u in uw praktijk? Behandelt u ook ouderen? Ja, ik behandel heel veel ouderen. En vooral mensen met diabetes, met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk. Dus eigenlijk mensen die te laat aan de gang gegaan zijn met hun voeding. En is het nog te herstellen? Vaak wel. Je ziet dat als mensen 5 tot 10% procent van hun gewicht verliezen... dat de bloedsuikers beter worden, dat de bloeddruk zakt. En mensen worden gewoon een stuk vitaler en energieker. Dus ik moet gewoon, als er hoop is voor mij... iedere ochtend beginnen te be met een rondje bewegen van een half uur. En dan smiddags middags weer eentje. Hartstikke goed plan. Ja, Lara, daarom kan jij er zo goed uitzien. Want als jij klaar bent, het ochtendjournaal <laughs> kan je uitgebreid gaan sporten. Ik remmerot. Ja, en andere mensen zoals ik moeten de hele dag... Ja, en mensen zoals ik moeten de hele dag doorgaan. Dus eigenlijk moet ik op zoek naar een andere baan, mevrouw Benhadou. Ja, of uh, meer pauzes tussendoor, dat je kan bewegen. <laughs> dat is wel nou heel veel succes. Dank u dat u ons te woord wilde staan. Ik heb straks, Lara, in het volgende uur uh, uh, gaan we met wat ouderen spreken. Waarvan ook een paar mensen die overgewicht hebben. En je vergeet niet om vanavond om half tien naar Nederland 1 te kijken, nee, ja, Lara. Nee, want dan nee, wil nee. ik echt morgen van je weten wat je van Zeker. het programma vond. Ga, ga ik doen en ik vind jou echt niet te dik. Echt niet. Oh, dankjewel, lieve Lara. Maar Bart Duitselaar vind je wel te dik, hè, als een technicus. Hé, <laughs> hey, Frem, tot later. Doeg. <tied> Ba, Silo, the maw, eh, the ba, Silo, ba, I speak in midnight and we are homeless, only homeless. is be more the midnight Say, I am, see say, I am, say, I am, and say, See, you see, I see, you see, I see, you see, I see, I see, I strong to strong to do Many dead tonight could be They'll be a homeless, homeless, homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless, homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Homeless, homeless Moonlight sleeping on a midnight lake Somebody say <laughs> Somebody sing hello, hello, hello, somebody sing. Somebody cry, why, why, why, why? Somebody sing. Somebody sing hello, hello, hello, somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Somebody sing. Head your mind Yes, I know, I know. He don't die. He don't die. He don't die. He don't die. He don't He don't Somebody Homeless hoor u van Paul Simon, maar vooral van Lady Smith Black Mambato. Acht minuten voor tien is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nog eventjes naar Amerika, want in de Verenigde Staten... zijn de afgelopen week vele temperatuurrecords geëvenaard... of gebroken tijdens een hittegolf. en Tot overmaat van ramp zitten veel Amerikanen rond Washington zonder stroom. Hevige onweersbuien hebben vorige week de stroomvoorziening lam gelegd. Ook onze correspondent Wessel de Jong in Washington heeft er last van. Ik ga nu de vierde nacht in, in een geheel uh, duister huis, ongekoeld huis, uh, naar een geestige wijk waar niks is. is het, uh, nee, dit is wel wat uh, meest uh, extreme stroomuitval die ik hier tot nog toe heb meegemaakt. Ho, ho, hoe warm is het bij jou buiten? Uh, nou, op dit moment is het nu. Uh, wat is het nu? Het is nu kwart over twaalf s'nacht. Ik zit nu buiten in, in, in een t-shirtje. Nu buiten gaat het wel, maar. Binnen is het echt absoluut niet te doen. Ik ben er de hele dag niet geweest. dus uh, is de enige plekje... Ja, ik ga slapen in de kelder. Dat is ongeveer nog de enige plek waar het een beetje dan min of meer uit te houden is. Maar, uh, en zet alles nu open natuurlijk. Dus, uh, en uh, ja, Ook hier in Washington zijn inderdaad uh, hitterecords gesneuveld. Dat is al zo'n paar dagen achter elkaar is het zo... Uh, zo rond de 40 graden. Dus je kunt je voorstellen dat ze in zo'n, waar uh, nou, hier in die buitenwijk in het centrum, valt het wel mee. Maar waar ik zit in Bethesda, waar dus een beetje 60 procent van de huizen geen stroom heeft, uh, Ja, wat dat voor gevolgen heeft. Ja, hoe kan het wissel dat uh, zoveel huizen uh, getroffen zijn in feite door, nee. door een storm? Ja. Ja. Die storm is, is, is heel kort, maar heel hevig geweest. En, en, en de grap is natuurlijk, of het lastige hier natuurlijk altijd is... dat ze, ja, de elektriciteitsmaatschappijen investeren niet zoveel... dat ze op een gegeven moment eens een keertje... dat zou toch logisch zijn, zou je zeggen... dat ze die kabels eens een keertje onder de grond stoppen. Maar nee, die staan hier allemaal ook in, in, in, in, in de goede wijken als deze... staan die allemaal nog steeds allemaal op palen. Ja, en er zijn er een paar bomen natuurlijk maar nodig... om, om, om die dan te, te verbreken. Maar de, de, de, de toers hier door de wijk gemaakt... En de vernietiging is dus zo groot. Er zijn zoveel palen om en, en, en, en, en, en stationnetjes kapot allemaal. Dus dat, uh, dat is niet echt 1, 2, 3 gerepareerd. Dus ik, ik zie het ook eigenlijk deze week niet meer goed komen. Hoe redden mensen zich? Want dat uh, bederft van alles. Ja, dit is, dit, is een, dit is natuurlijk een goede wijk waar iedereen gewoon werk heeft en, en, en iedereen is gewoon blij. dat, dat, dat Mensen sprak je ook op zondag, nou hè, hè morgen weer naar kantoor. Dat heeft tenminste gewoon, heeft hij, <lacht> hè, ik sprak een arts, die ging gewoon in het ziekenhuis, nou is lekker gekoeld, Hij in, in, in het DC in het centrum. Hè, alles zo een beetje rond het Witte Huis en het Congres, daar is natuurlijk alles wel in orde. Je? En, uh, maar je ziet ook oudere mensen hier en die, ja, die, die zie je heel stilletjes, rustig, zie je die gewoon op, uh, op de bank liggen, niet bewegen. En die krijgen natuurlijk ook wat advies allemaal, blijf binnen, drink water, weet ik veel. Mensen kunnen er ook wel mee omgaan natuurlijk, met weten, maar uh, het wordt wel steeds problematischer, ja. En, en zijn er dan ook uh, uh, hulpdiensten die dat soort oudere mensen helpen? Ja, ik zie wel veel ambulances hier, hier rijden. Inderdaad, nou, rijden die altijd wat, wat, wat, wat meer hier dan bij ons. Uh, maar uh, ja, er zijn ook al wat mensen overleden natuurlijk aan de hitte. Dat, dat, dat, dat is natuurlijk al wel gebeurd. In, überhaupt, in de buurt zijn vijf mensen tijdens die, tijdens die storm... ...s nachts zijn ze, zijn ze omgekomen. Maar het probleem is natuurlijk de problemen overal in de staten. Want dat is al het systeem. Hè. Als er dan ergens problemen zijn, dan komen er hulptroepen uit andere staten... ...om dan snel die schade te herstellen. Maar die is nu zo breed, nu zo overal, ja. dat ze ook in Virginia in Pennsylvania, weet ik veel, in Ohio, ja, daar zijn ze ook allemaal bezig, al die troepen. Dus er zijn gewoon echt onvoldoende ploegen om al die elektriciteit te gestellen. Correspondent Wessel de Jong vanuit zijn uh, warme en onverlichte huis in Washington. Bijna tien uur einde van dit NOS Radio 1-journaal. Radio 1, Sportzomer gaat beginnen met Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven. Thijs, goedemorgen. Goedemorgen. Gaan jullie doen? Geert Tomlo is de gast om half elf voor het verkiezingsprogramma van de PVV uh, gepresenteerd. Over een half uurtje. En uh, nou, zo zodra we daar iets over weten, gaan we erover praten met Geert Tomlo... Uh, PVV-sympathisant. En de uh, voorzitter van de Belangenvereniging voor Drugsgebruikers is bij ons. Die vindt het Nederlands drugsgebruik te uh, repressief worden.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 Direct, flexibel, inzetbare medewerkers nodig? Otto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is Radio 1.